7 uur. Gelderland maakt bezwaar tegen verhoging salaris Nuon Topman. Sanoma en Talpa nemen SBS Nederland over en justitie wil sneller opschalen bij vermissingszaken.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 ANWB Verkeersinformatie met tot nu toe een vrij normale woensdagochtendspits. In totaal staat er 45 kilometer file. Het zijn bijna allemaal de dagelijkse files. En de meeste daarvan staan richting Amsterdam en rondom Rotterdam. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum staan een kapotte vrachtwagen. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost geeft dat 5 kilometer file... want de rechterrijstok is dicht. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de afritten rotterdam Feyenoord en Rotterdam-Centrum. Daar uh, staat 3 kilometer file op de parallelbaan. De rechterrijstok is dicht vanwege een kapotte auto. A28, Zwolle-Utrecht, tussen Nijkerk en Amersfoort, 7 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden er helemaal geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dit komt door een aanrijding. Ja, maar jij gaat het erop lossen. De oplossing voor Duitse en Poolse vakkrachten vind je bij ons. En wij zijn volledig gecertificeerd. Zo bouwen wij. Larex personeelsbemiddeling. Kijk op larex.nl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 NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. De Britten gaan opstandelingen. In Libië adviseren hun strijd tegen Gaddafi. Dat valt niet zo goed bij de colonel en zijn getrouwen. We gaan we het zo over hebben. Eerst naar de zaak Boele. Daar is, zo lijkt het, maar weinig wel goed gegaan. Het rapport over de zoektocht naar de verdwijning van Millie Boelen lekte gisteren via de NOS uit. De politieagenten hebben een behoorlijke prestatie geleverd, dat wel. Maar de leiding van politie en justitie heeft cruciale fouten gemaakt volgens de evaluatiecommissie. Vermissing werd aanvankelijk onderschat. Voor de familie Boelen worden met het evaluatierapport alle nare herinneringen weer opgehaald. Veel van de conclusies bevestigen het gevoel dat ze destijds al hadden, zegt hun advocaat Frank van Ardennen. De eerste reactie is natuurlijk toch wel verontrustend. De conclusies zijn verontrustend. En helaas op sommige onderdelen ook herkenbaar. Legt u dat eens uit? Nou, herkenbaar daar waar het vooral gaat om het feit dat, en naar ik nu begrijp met name van hoger hand. Uh, niet goed is gereageerd op het feit dat Millie... in haar laatste telefoongesprek met moeder, met Tieneke... melding heeft gemaakt van het feit dat de buurman... met een, uh, met een katje voor de deur uh, stond. Dat was eigenlijk de gouden tip, hè? Dat was natuurlijk zeer, zeer, zeer informatief. En uh, sterker nog, uh, het is de familie in de beginperiode verboden... om uh, bijvoorbeeld in de richting van de media... Uh, melding te maken van dit feit. En uh, men moest het hebben over een man... Uh, ja, dat heeft de familie uiteraard nooit uh, begrepen waarom dat op die manier uh, uh, moest en waarom het melden van de buurman het onderzoek zou schaden. En daarnaast is er ook niet gelijk huiszoeking gedaan. Wat we er nu van horen is ook herkenbaar dat als er natuurlijk melding wordt gemaakt van de buurman uh, het voor de hand ligt dat daar zwaar op ingezet wordt met alle juridische mogelijkheden die daarvoor zijn. En dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd.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 Want er was bijvoorbeeld ook die afgebroken uh, deurklink, dat haakje op de voordeur wat gewoon ja, op de grond lag en waar eigenlijk helemaal niks mee gebeurd is. Nou ja, zo zijn er vele, vele aspecten, u noemt er één van, maar dit zijn natuurlijk toch allemaal hele pijnlijke uh, aspecten geweest in die beginfase. Ja, die nu nog eens heel uh, scherp kennelijk in dat rapport uh, terugkomen en uh, ja, dat, uh, dat is nogmaals, het is pijnlijk. Wat de onderzoekers eigenlijk zeggen is uh, de leidinggevenden van het Openbaar Ministerie en politie... Ja, deden eigenlijk te lang alsof het business as usual is. Er zijn natuurlijk heel veel vermissingen per dag. Alleen hier waren wel hele sterke aanwijzingen dat het om een misdrijf mogelijk zou gaan. Ja, nee, eigenlijk wees alles, uh, om het zo maar even te zeggen, op een misdrijf. Hè? De, de persoonlijke omstandigheden van, uh, van familie en de familie. Uh, dat, vooral dat, dat laatste telefoontje uh, en, en nog een heleboel andere zaken waarvan je zegt. Ja, alle alle alarmbellen hadden onmiddellijk bij het, bij het eerste begin uh, aan moeten gaan. Maar kennelijk is er van bovenaf uh, onvoldoende sturing gegeven aan de, aan de enorme, ja, verontrustende signalen die er in het begin uh, waren. En uh, ja, dat is natuurlijk betreurenswaardig. Advocaat en woordvoerder van de familie Boele, Frank van Ardenne En Henrik Willem Hofs sprak met hem. Het hele rapport is na te lezen op onze website nos.nl. Door naar cybercrime, oftewel digitale criminaliteit. Het neemt hand over hand toe. In de hoop die groei een hand toe te roepen... biedt de politie Flevoland vanaf vandaag ondernemers de mogelijkheid... om digitaal aangifte te doen. We gaan erover praten met Leo Dortland van de politie Flevoland. Meneer Dortland, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eerst eens aangeven um, waar we het eigenlijk over hebben als we het hebben over digitale criminaliteit? Ja, prachtig woord. Cybercrime. Het gaat inderdaad over uh, misdrijven die worden gepleegd via het internet of met name via het internet. Daarnaast is er ook allerlei criminaliteit uh, zichtbaar in de hele ICT-wereld. Uh, waar we het echt over hebben gaat over de meest bekende vormen. Pinpasfraude, uh, identiteitsfraude... Uh, het gaat over hacken van websites. Iedereen kent natuurlijk het moment waarop uh, grote bedrijven volledig lam worden gelegd... door allerlei uh, zeg maar, agressieve en uh, of, ja, misdaadachtige aanvallen. Aan de ene kant kan het natuurlijk voortkomen uit haatzaaierij, saaierij, stemmingkwekerij. Maar je kan natuurlijk ook op deze manier een bedrijf schaden vanuit een andere invalshoek. Ja. Dan moet je denken aan afpersing of aan afdrijving. Nou, u zei het zelf al, uh, het komt steeds meer toe. Het gaat echt om miljoenen euro's aan schade... En dat is ook de reden waarom wij nu een start maken, een pilot in Flevoland... voor alle Flevolandse ondernemers. En dat mes uh, moet aan twee kanten gaan snijden. En waarom juist uh, meneer Dortland in Flevoland? Komt het daar zo vaak voor? Nee, niet specifiek dat het bij ons va vaak voorkomt. Uh, er is een landelijk programma-bureau, uh, dat is de aanpak van Cybercrime. En wij hebben als politie Flevoland gezegd, wij willen dat gaan, uh, gaan oppakken... wij willen hiermee gaan experimenteren. Wij hebben natuurlijk een regio waar ontzettend veel bedrijven uh, gevestigd zijn... en steeds meer bedrijven zich gaan vestigen... Maar wat we ook zien als politie Flevoland, en daar hebben we onderzoek op gedaan, is dat heel veel ondernemingen niet zoveel vertrouwen hebben zeg maar, in de aanpak van criminaliteit via het meersie, via het internet en dan de opsporingsmogelijkheden die de politie biedt. Hmm. Maar daar ligt voor onze kans. En die kans willen we graag benutten. Enerzijds om juist die informatie van die ondernemers te krijgen... zodat we in onze opsporingsprocessen dat kunnen gebruiken. Aan de andere kant bieden we echt een, een loket aan... waar mensen echt van achter hun pc, uh, PC aangifte kunnen doen. Het hele systeem, dus ook de aangifte, kunnen volgen. En uh, daar staan heel veel preventietips op. En op deze manier slijt het mes aan twee kanten. Ja, nou oké, okay, die preventietips, dat begrijp ik dan nog wel. Maar we hebben het hier over het wereldwijde web, meneer Dordtland. Wat heeft dat dan voor op... zin om een lokaal loket te hebben? Het gaat in eerste instantie om dat in ieder geval onze ondernemers... in die periode van zes maanden tot een jaar de kans geven om te kijken... Uh, wat kun je er zelf aan doen en wat kunnen wij er als een politie aan doen. Uh -huh. Wat we zien is dat, inderdaad dat er heel veel criminaliteit uit het buitenland komt... maar wel vertakking heeft naar Nederland. Ja, En wij blijven natuurlijk gewoon politie. Dus op het moment dat wij gaan opsporen... wij hebben twaalf uh, zeer goed opgeleide digitale rechercheurs. Dat leidt gewoon tot een onderzoek. En maar wij, gaat u dan niet in Flevoland het wiel uh, in uw eentje zitten uitvinden... terwijl dat misschien landelijk nee, al lang gebeurt? Nee, dat, dat gaan we wel experimenteren. En ik weet ook dat heel Nederlandse vanuit de politiewereld naar ons kijkt. Uh, maar daarom zit er ook een, een programmabureau uh, aanpakken cybercrime boven. Uh, daar worden we in gesteund. Uh, die krijgen ook daar krijgen heel veel support van. Of, krijgen we krijgen ook heel veel support ook vanuit de branche. En daar ligt gewoon de kans om ja, te experimenteren. Maar meneer Dordtland, nu maakt het dus makkelijker hè, voor ondernemers om aangifte te doen... in de hoop dat ze dat dus ook vaker gaan doen. Maar moet u niet meer resultaat boeken zodat ze vanzelf in de gaten krijgen... oh, het helpt als ik aangifte doe? Nou, ik denk dat u de spijker op zijn kop slaat. Wij kunnen gewoon in de aankomende periode laten zien uh, wat het effect is... als je bijvoorbeeld geen aangifte doet en dat we dus niet kunnen opsporen... en waarbij dus bedrijven enorme schades ondervinden... En we kunnen laten zien dat als je wel aangifte doet en als je wel melding maalt... want het gaat niet alleen om die aangifte, het gaat wel om die signalen die wij ja. kunnen oppikken. Als wij dan die onderzoek kunnen starten, kunnen we ook maatregelen nemen tegen cybercriminelen. Dat geeft ons extreem informatie, Het geeft ons een andere positie. En ja, en de rest van, de, van Nederland, die, die kijkt met ons mee. Alles helpt dus in deze. Meneer Dortland, Leo Dortland van de politie Flevoland, dank u wel. Weet u het nog? Een jaar geleden zonk het boorplatform Deepwater Horizon... in de golf van Mexico, met alle gevolgen van dien. Veel olie stroomde de zee in. Wat is daar nu nog van te merken? Daar gaan we het zo over hebben. Eerst maar eens even naar de Nederlandse snelwegen. Dennis Mooi. jij voorspelde een relatief rustige ochtendspit... want het is woensdag. Hoe mm -hmm. is het? Ja, wat dat betreft zitten we nog aardig op schema, Lara, met 50 kilometer file. Uh, het zijn bijna allemaal de dagelijkse files. De meeste staan bij Rotterdam nu. En er zijn er flinke langer bij, toch nog. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost... staat 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Het wiel is daar afgelopen, dus het gaat nog even duren. De rechterrijstrook is dicht. En verkeer vanuit Rotterdam naar uh, Gorkum of Nijmegen... kan het beste omrijden via de A16. En dan na de Moerdijkbrug te kiezen voor de A59. En dan kom je langs Oosterhout. Dan uh, op diezelfde A15, de andere kant op. Blijkbaar valt er wat te zien aan die vrachtwagen. Want uh, richting Rotterdam staat er ook een kijkersfile van 6 kilometer bij Sliedrecht-West. Er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. En dit komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Moet zo snel mogelijk een einde komen aan de problemen met woekerpolissen. Want die zijn er nog altijd, vindt de Tweede Kamer. Gedupeerden moeten beter worden geholpen en moeten ook meer geld krijgen. Verzekeraars moeten schoon schip maken en werken aan het herstel van vertrouwen. Veel Nederlanders hebben er nog steeds een of in ieder geval eentje gehad. Een woekerpolis, een beleggingsverzekering met torenhoge kosten... en zonder het beloofde eindresultaat. In ieder geval veel te weinig om je hypotheek mee af te lossen... of veel minder als appeltje voor de dorst. De verzekeraars hebben een deel van de te veel betaalde kosten terugbetaald... maar dat is niet genoeg, vindt Teun van Dijk van de PVV. Het heeft allemaal veel te lang geduurd... Met die woekerpolissen, dat voedt de onvrede natuurlijk ook bij ons. En wij, wij redeneren van, we moeten echt iets doen voor die mensen. Want zoals, de, uh, zoals het er nu voor staat, met de compensatieregeling die voor ligt. Ja, is het een wasseneus neus wat de mensen voorgeschoteld krijgen. De mensen voelen zich gewoon belazerd. In eerste instantie toen ze die polis afsloten... wisten ze niet waar ze aan begonnen met die hoge kosten en dergelijke. En nu worden ze voor de tweede keer belazerd door de verzekeraars... door met een kluitje in het riet gestuurd te worden... en met een hele kleine compensatievergoeding. Krijgen ze uiteindelijk maar een fooitje, vindt u? Nou ja, als je de berekeningen ziet en de, de 2,5% die nu gehanteerd wordt... dat loopt toch op na einde looptijd van een uh, polis tot uh, 40, 50% kosten. Uiteindelijk is er dus niet zoveel veranderd. Hebben ze alleen de zegen gekregen van de heer Waarbeke... dat de kosten terecht zijn die in rekening zijn gebracht. En worden ze eigenlijk met een compensatie van, van een, een, geloof ik, gemiddeld 300 euro... probeert men uh, de vrede terug te kopen en het vertrouwen terug te kopen. En ik ben blij dat de mensen daar niet in trappen, want er is natuurlijk echt iets structureels misgegaan. Dat is natuurlijk van de gekken. Daarom zeggen wij, we willen een onderzoek naar dat percentage. Dat moet wat ons betreft omlaag. Een onafhankelijk onderzoek. Niet door de Kivit, niet door de financiële ombudsman. Want die wordt natuurlijk ook gestuurd door de verzekeringsbranche. Dus geen echte onafhankelijke ombudsman. Maar we willen een onderzoek, een onafhankelijk onderzoek. Hoe hoog mogen de kosten eigenlijk zijn voor dat soort polissen? Er zijn nog steeds veel te veel gedupeerden. En daar moet nu zo snel mogelijk wat aan gedaan worden, vindt Bruno Braakhuis van GroenLinks. Ja, dat is verschrikkelijk. Verschrikkelijk voor al die gedupeerden. Die zitten natuurlijk al jaren te wachten op passende oplossingen. Er zijn allerlei oplossingen geweest. Je ziet dus ook dat de verzekerden allemaal andere regelingen hebben, of sommige helemaal geen. Ja, dat is eigenlijk weinig charmant om het zomaar eufemistisch uit te drukken. Wat moet minister De Jager nu doen? Je wilt voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. En als je de hoorzitting gevolgd hebt waarbij we de verzekeraars aanwezig hadden, hoorde je natuurlijk ook dat de Egon-topman heeft gezegd nou inderdaad, dat percentage dat we nu vragen aan provisies is nog steeds veel te hoog. Dus dat moet echt naar beneden. En op het moment dat je dat naar beneden hebt kun je ook met dat percentage in de hand terug gaan kijken naar het verleden, zo van oké okay, en hoe gaan we dan uitgaande van dit principe hoe gaan we dat nou oplossen? En kunnen we tot een soort harmonisatie van regelingen komen. Waarbij er vooral gelijkheid ontstaat tussen de compensatie van allen. Ja, want worden de meeste mensen nu met een kluitje in het riet gestuurd... met alleen een klein beetje voor te veel betaalde kosten? Ja en nee. Kijk, wat er gebeurd is natuurlijk... is dat er allerlei uh, uh, belangengroeperingen zijn opgestaan... die enkelen of velen van dit soort gedupeerden verzameld heeft. En die uh, zijn afzonderlijk gaan onderhandelen... met de diverse verzekeringsmaatschappijen. Ja, dat is bijna de verzekeringsmaatschappij in de kaart spelen. Omdat je daarmee natuurlijk voor verdeeldheid zorgt in de eigen groep. En dat is natuurlijk vreselijk onhandig. Uh, dus je wilt er eigenlijk naartoe nu dat de verzekeraars gezamenlijk... een, een, een geste doen, een eenduidig bod naar alle gedupeerden. Zo ziet het eruit en zo gaan we jullie helpen. En dat doen we vanuit ruimhartigheid, laat dat duidelijk zijn. Er zal echt nog een schepje bovenop moeten. Althans Bruno Braakhuis van GroenLinks, Peter Blok, die sprak met hem. Tien minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan weer naar de Loonse en Drunense Duinen. Daar zijn uh, schapen en die verkeren in grote onzekerheid. Ze zijn niet zeker van hun baan. Joris, hoe zijn ze eronder? Nou, ze zijn er redelijk rustig onder. Uh, ja, dat is echt wel bijzonder. Ze hebben helemaal geen last van woekenpolissen van of van, de, van andere problemen die uh, hun bestaan uh, in de waakschaal zetten. Ze zijn gewoon lekker aan het grazen hier. Dat doen ze een paar weken per jaar en dat zouden ze veel meer weken kunnen doen. Dat wil in ieder geval natuurmonumenten. Dat het gekapte bos hier uh, meer weggevreten wordt, zodat het bos in het Looncentrum in de uh, gewoon weer duin wordt. U was uw schapen net aan het, uh, aan het roepen? Ja, dat klopt. En daar reageerden ze op? Uiteraard, ja. <laughs> Uiteraard. Je loopt vaak genoeg eens herder ook voorop en dan uh, roep je kom maar, kom maar. En dan loop je zelf naar een nieuw stuk van het gebied of een nieuw gebied in. En als ze die dan goed kennen, dan volgen ze die ook. Ja, dit gekapte gebied, daar zijn ze nu voor de eerste dag. En dat betekent dat ze dan met z'n allen eh, gewoon heel dicht bij elkaar gaan staan. Ja, bij, beter bij elkaar blijven, omdat ze ook nog een beetje op verkenning zijn. Van waar zijn we nou en wat is dit voor een gebied. Maar later heen, meestal na ja, anderhalf, twee dagen, misschien tweeënhalve dag hooguit. Dan gaan ze echt aan het zoeken naar de, de jonge vegetatie die uit de grond uh, komt. En dat is hier ook de bedoeling. We moeten proberen het gebied open te houden... zodat er geen uh, jonge boompjes komt. En uh, de hei die zich gaat ontwikkelen, dat die ook onderhouden wordt. En dan wordt u, als uh, zij worden betaald... u wordt betaald door, door, door natuurmonumenten om dat, uh, om dat zo te doen. Daar las ik ook verhalen, dat uh, men, mensen zoals u... toch ook wel in de financiële problemen komen door... En dan gaat het helemaal niet meer over natuur, helemaal niet meer over, over schapen... maar dan gaat het over subsidies en, uh, en dat soort uh, gedoe. Hebt u daar veel last van? Nee, daar zijn, er zijn behoorlijk wat gescheperde kuddes in Nederland, die van de provincie, wat vroeger was daar van de overheid, maar nu van de provincie subsidie krijgen. Maar wij hebben die nooit gehad en ik heb er ook geen gebruik van gemaakt, omdat wij ons gewoon laten betalen door opdrachtgevers, door grondeigenaren. Wij beheren een heel groot scala aan natuurgebieden en graslanden. Maar ook particuliere landgoederen in Nederland. Ja. En wij laten die grondeigenaar betalen voor onze diensten, net als een loonwerker. Een normale loonwerker uh, die met tractors en, en chauffeurs aan de gang gaat, gaat ook niet naar de provincie subsidie halen. Dit zijn dus de loonwerkers voor natuurmonumenten, dan moeten we opletten ja. je ja, dat we nu vallen. <laughs> Het klinkt zo raar hè, dat ze uh, uh, uh, ervoor moeten zorgen dat er, dat, dat er zand terugkomt. Zit er nou een hoop zand in? E e Vreden ze ook niet een hoop zand op uiteindelijk? Dat is niet open, want dat is niet goed voor de maag. Nee. Maar nee, het is vooral het gewas wat opschiet in, in die kale kapvlakte hier... dat we dat proberen zo kort mogelijk te houden. En dat dan uiteindelijk de doelstelling is dat, dat de wind meer vat op het gebied krijgt... en dat zodoende meer stuifzand komt. Dat is een zaak wat gecoördineerd en gestuurd wordt door natuurmonumenten. Ja, daar gaan die schapen verder niet over. Die voeren gewoon hun, hun opdracht uit. Het bijzondere is, we lopen naar ze toe... Uiteindelijk lopen ze steeds weer verder van ons vandaan. Maar geloof me, ze zijn er. En uiteindelijk is het nu ongeveer de helft die hun zwarte eigenwijze snoetjes deze kant op draaien. Malend met hun kop. Ze zijn heerlijk aan het eten. Joris, we spreken jou later vanaf de Loonse en Drunense Duin. Een jaar geleden ontplofte het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico. Bij de explosie kwamen elf werknemers om het leven. Het boorplatform vloog in brand en zonk en de oliebron kwam bloot te liggen. Deepwater Horizon blijkt een ramp, zowel financieel als voor de natuur. Al snel wordt de eerste olie in zee zichtbaar voor de Amerikaanse kustwacht. Right now we have observed from the air a one mile by five mile sheen of crude oil. Correspondent Ron Linker bezoekt de Golf van Mexico en beschrijft hoe die eruit ziet. Het lijkt net alsof er een soort doorzichtige stroop of lijm in het water ligt. Nou, er stond niet veel wind, maar dat ziet er dan gek uit als een soort spiegelgladde ijsvloer midden op zee. En als je dan een klein stukje verder vaart, zo'n 20 kilometer uit de kust, dan ligt daar als een soort. ...bruine latex op het water, de olie. Er komt kritiek op oliemaatschappij BP. Ze zouden niet genoeg doen om de olie op te ruimen en het olielek te dichten. President Obama reist af naar het gebied en haalt veel uit naar BP. BP is verantwoordelijk voor this lek. BP will be paying the bill. But as president of the United States... ...I'm ik geen spare no effort to respond to this crisis for as long as it continues. And we will spare no resource... BP is verantwoordelijk voor de ramp en moet voor de gevolgen betalen. Maar als president van de Verenigde Staten zal ik al het mogelijke doen... om alle schade die deze ramp brengt op te ruimen, aldus Obama. Ondertussen probeert BP het lek met man en macht te dichten... Wanneer verschillende pogingen mislukken... wordt de Amerikaanse kustwacht steeds voorzichtiger... met melden dat het gelukt is. Het lek wordt uiteindelijk gesloten op 15 juli. In september wordt het lek definitief dichtverklaard. Wat de gevolgen zijn van de 800 miljoen liter ruwe olie... die de zee in is gespoeld, is onduidelijk. En volgens president Obama zullen de gevolgen nog jaren voelbaar zijn. The millions of gallons of oil that have spilled into the Gulf of Mexico are more like an epidemic. One that we will be fighting for months and even years. But make no We will fight this spill with everything we've got for as long as it takes. We praten door over de olieramp en de gevolgen daarvan met Wierd Koops van het Maritiem Instituut Willem Barend. Zij heeft de gevolgen van de olieramp het laatste jaar op de voet gevolgd. We hebben u destijds ook vaak gesproken, meneer Koops. Goedemorgen. Goedemorgen. Als we nu terugkijken, hè, het werd destijds getypeerd als een zeer ernstige milieuramp. Um, hoe erg was die ramp uiteindelijk? Uh, nou, ik denk dat het financieel uh, een, een enorme ramp was. Maar als we naar de ecologie kijken, dan uh, blijkt dat nu een groot deel van de olie al opgeruimd is. En dat we alleen nog verborgen olie tegenkomen. Uh, verborgen bedoel ik mee op de zeebodem, wat uh, het publiek dus niet ziet. En dat ligt onder het zand. Maar uh -huh. uh, een normaal persoon ziet nergens meer olie liggen. Nee, um, er zijn ook mensen die zeggen, dat weten we nog helemaal niet. Want de effecten zien we pas over uh, lange tijd. Op lange termijn? Uh, dat klopt. Er zullen uh, op lange termijn nog effecten kunnen komen. Maar wat tot nu toe is gebleken, is, het, uh, is iedereen verwonderd hoe snel uh, het in de golf van Mexico weer hersteld is. En op sommige punten is het zelfs zo dat de visvangst zelfs toegenomen is. Als uh, bijvoorbeeld de garnalenvisserij, die heeft dus uh, 10% meer gevangen in de maanden, en nu dan in de maanden voor de ramp. Hm. Nou, dat is natuurlijk extreem. Ik hoop, zoals u zei, dat het vooral een financiële rampwet wordt. Is een financiële ramp. Waar zit hem dat financiële aspect dan in? Uh, en dat grote aantal mensen wat ingezet is bij de opruimen, het aantal schepen wat nodig is om die, die put te killen, om, om die dicht te krijgen, daar is enorm veel materiaal in gezet. Uh, er waren echt op een gegeven ogenblik 2000 schepen die daar uh, bij de ramp aanwezig waren. Nou, dat, dat maakt de kosten enorm hoog. Ja, Obama zei het net al uh, in het uh, overzichtje wat we hadden. We zullen het bestrijden met alles wat we hebben. Is, is dat goed gegaan volgens u? Nee, uh, nou, nee ik, de olie is opgeruimd, dus ik kan, moet eigenlijk zeggen... ja, maar de methode waarmee het gedaan is, ben ik er dus niet helemaal mee eens. Men heeft onder andere uh, de olie in brand gestoken. 400 branden heeft men gemaakt. En uh, we weten uit ervaring dat bij een brand een deel van de olie dus naar de bodem zakt. Dus daar ben ik het dus absoluut niet mee eens. Uh, die olie is dus, uh, die onverbrande olie ligt dus nu nog op de bodem. Uh, men heeft ook in mijn ogen een veel te grote hoeveelheid chemicaliën toegepast... 7.000 kubieke meter chemicaliën zijn over de olie heen gespoten. Uh, het heeft wel geholpen, maar ik, ik bedoel, daardoor is de olie nu wel weg. Maar ik had liever gehad dat men mechanisch de olie zou opruimen. Dus hmm. echt uit het milieu halen. Maar goed, nu zegt u het zelf wel. Uh, chemicaliën zijn over die olie heen gespoten. Er heeft olie zelf uh, in en op de zee gelegen. Er zijn natuurlijk uh, heel veel dieren die daar last van hebben gehad. En toch zegt u, het valt wel mee allemaal. Uh, nou, om een voorbeeld te geven. Ze praten over 8.000 vogels die op de kust aangespoeld zijn. Mm -hmm. uh, uh, met deze dode grote hoeveelheden... Dus. Uh, dode vogels dus? Maar als we dat vergelijken met bijvoorbeeld een ramp die we in de Waddenzee hebben gehad... van maar 150 kubieke meter olie, dus uh, een duizendste procent van deze hoeveelheid... Dat dan daar waren meer dan 10.000 vogels omgekomen. Uh -huh. Dus van een hele kleine hoeveelheid olie is in de Waddenzee zijn meer dan 10.000 vogels omgekomen. Dat is al twee keer voorgekomen. Ja, maar... En dan is die 8.000 vogels... Uh, valt dus dan reuzen mee. Maar dan zou je zeggen, dan is het toch maar goed geweest dat ze die chemicaliën hebben gebruikt en die branden hebben aangestoken. Uh... Ja, deels wel. Maar het, het grote verschil is dat de natuurlijke dispersie, dus de, het in druppeltjes in de waterklomp verdwijnen van de olie waar het dan afgebroken wordt, is ook een natuurlijk proces. Ja. Dus een heel groot deel van de olie is gewoon door de natuur, door de golfbeweging, eh, verdwijnt het ook in de waterklomp waar het afgebroken wordt. En die chemicaliën die versnellen dat proces. En eh, het is maar net de vraag van als men geen chemicaliën had gebruikt, hoe ver had de natuur het dan opgeruimd? En ik vermoed dat het bijna hetzelfde is, omdat de laatste dagen de olie van de kust afgedreven werd door de wind en door de stroom van de Mississippi. Die duwde de olie dus van de kust af. Hmm. Nou was er, vlak na de ramp en, en daarna, uh, veel kritiek op het winnen van olie in de Golf van Mexico, of op dat soort plekken moet ik misschien wel zeggen. Er ging ook stemmen op om dat niet meer te doen. Um, zijn ze intussen weer bezig met olie winnen? Ja. ja, ze zijn weer bezig. Uh, maar concessies die van tevoren al verleend werden, die dus ingetrokken zijn, die zijn in Inmiddels weer uh, gegeven en men is weer op uh, grote diepte aan het boren. Ja, we gaan weer over tot de orde van de dag, zo lijkt het. Uh, nou, ik denk dat we het gewoon nodig hebben. Uh, maar ik maak mezelf ook wel druk om, om dit soort dingen. Maar op diep water boren, dat vind ik nog niet zo'n groot probleem. Maar in het artactisch gebied boren, dat vind ik een, een grotere bedreiging. Uh, diep boren is een kwestie van techniek. En als men dat goed in de hand heeft, dan, dan moet dat geen probleem opleveren. Hier zijn gewoon een aantal fouten gemaakt. En als men die niet had gemaakt, dan had men nog jarenlang... op diep water kunnen boren zonder problemen. Ja. Uh, en de regels worden gelukkig nu uh, behoorlijk... Verscherpt, uh, controle wat verscherpt. En ik denk dat dat geen enkel probleem is om op deze diepte te boren. Wiert Koops van het Maritiem Instituut Willem -Barens. dank dat u ons te woord wilde staan. Als zaken gekoppeld zijn, gaan ze efficiënter. Dat geldt voor uw bedrijf, maar ook voor uw boekhouding. Met de gratis boekhoudkoppeling van ABN Amro koppelt u internetbankieren aan uw online boekhouding. Zo worden al uw bij- en afschrijvingen dagelijks automatisch verwerkt. Dat scheelt tijd en geld. Vraag er vandaag nog aan op abnambro.nl slash koppeling. Dat is ondernemen anno nu. ABN AMRO, de bank anno nu. Alle bazen van Nederland, even opletten nu. Deze afspraak moet je zelf onthouden. 21 april, secretaressendag. Ga naar je fleuro bloemist of laat je boeket bezorgen via fleuro.nl of via de nieuwe Fleuro-app. fleuro app, -app. Fleurop Bloemen met een boodschap. Radio 1. Het NOS-journaal. SBS in handen van Sanoma en Talpa. En Gelderland hekelt salarisverhoging nu al topman. Goedemorgen, het is twee over half acht. Ik ben Lieselot Thomassen.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 aandeelhouders had moeten voorgelegd. De provincie heeft ruim 20 procent van de aandelen nu won. Het Openbaar Ministerie heeft een landelijke werkgroep opgericht... die moet kijken hoe er sneller kan worden opgeschaald bij vermissingszaken. Aanleiding is het onderzoek in de zaak Millie Boele uit Dordrecht. De OM erkent dat de vermissing van het meisje vorig jaar... werd onderschat door de politie. Leidinggevenden hadden sneller bij elkaar moeten komen om besluiten te nemen. De familie van Millie Boele kijkt met gemengde gevoelens naar het onderzoek... zegt hun advocaat.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 De Amerikaanse soldaat Bradley Manning, die verdacht wordt van het doorspelen van geheime informatie naar website Wikileaks, wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. Er is veel kritiek op de behandeling van Manning. Zo zit hij 23 uur per dag in een isoleercel. Maar zijn overplaatsing heeft daar volgens het Pentagon niks mee te maken. Many will be tempted to interpret today's action as a criticism of the pretrial facility at Quantico. That is not the case. We remain satisfied that Private Manning's pretrial confinement at Quantico was in compliance with legal and regulatory standards in all respects. Manning zit nu vast op een marinebasis in Virginia... en gaat naar een gevangenis in Kansas. Het is niet verantwoord om dit jaar de paasvuren door te laten gaan... zeggen brandweerkorpsen uit het oosten van het land. De traditionele metershoge vuren op eerste en tweede paasdag... zouden daarom verboden moeten worden. En het heeft vooral te maken met het weer, zegt de brandweer in Drenthe. Ten eerste is het gewoon heel erg droog op het moment. Uh, dat betekent dat de natuur op gang komt, sapstromen, et cetera... zijn nog niet helemaal voldoende op gang... In combinatie dan met uh, het weer is dus, er uh, weinig tot geen regen gevallen. Er wordt weinig tot uh, geen regen verwacht in de komende dagen. Ja, Daarmee wordt het risico op natuurbrandgevaar al uh, erg hoog. In Drenthe zijn 150 vergunningen al gegeven voor het houden van paasvuren. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Boven de wadden is er wat bewolking. Maar in de rest van het land is het onbewolkt. De temperatuur ligt tussen 10 graden aan zee en 5 graden in het oosten. De zon warmt de lucht vanochtend snel op en voor het middaguur gaan we op veel plekken al over de 20 graden heen. Vanmiddag wordt het gemiddeld 23 graden. In het oosten en zuidoosten kan de 25 overschreden worden. De wind is zwak en waait uit het zuidoosten. Langs de kust kan er vanmiddag een zeewind opsteken en dan koelt het daar flink af. De zon schijnt de hele middag vrijwel ongehinderd. Vanavond en vannacht is er nauwelijks bewolking en het koelt af naar 5 tot 10 graden.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 ANWB-verkeersinformatie met tot nu toe een normale woensdagochtendspits op de meeste wegen. 95 kilometer file. Het zijn bijna allemaal de dagelijkse files. De meeste staan in de regio Rotterdam. Dat is ook meteen gelijk de plek waar het, het flinkst vastloopt. En dat is de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Hendelkiel-Ambacht en Sliedrecht-Oost staat 8 kilometer. staan een kapotte vrachtwagen. Het wiel is daar afgelopen. De rechterrijstrook is dicht en het gaat dan wel een tijdje duren. Andere kant op, richting Rotterdam, staat tussen Harningsveld. Giesendam en Sliederrecht west 4 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum of verder naar Nijmegen... kan het beste omrijden door bij Rotterdam voor de A16 te kiezen richting Breda... en dan na de Moerdijkbrug voor de A59 langs Oosterhout. Er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden er geen treinen. De vertraging is meer dan een uur en dit komt door een aanrijding. De beste klantrelatie...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 Want zaken doen met Larex, dat werkt prettig. Bijna tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Met al uw vragen en opmerkingen. Ons account daar is NOS Radio 1. Het waren gruwelijke details die gisteren besproken werden... tijdens de rechtszaak tegen de 26-jarige Sietzke H. uit Nijbeets. Zij zou haar vier pasgeboren baby's... door verstikking om het leven hebben gebracht. Justitie eiste 12 jaar cel voor meervoudige kindermoord. Toen de zaak bekend werd, dat was in augustus vorig jaar... maakte het veel los in het Friese dorp. Gisteravond werd er een besloten bijeenkomst gehouden... waar tientallen dorpelingen op afkwamen. Burgemeester Francisca Ravenstein was er ook... Mensen uh, staan en zitten in groepjes met elkaar te praten. Uh, iedereen heeft het natuurlijk over, uh, over de zaak. En uh, ja, iedereen heeft het nieuws natuurlijk de hele dag gevolgd. En uh, er wordt ook uh, gepraat met slachtofferhulp. Uh, Hoe is dat nieuws... Aangekomen hier, Want vandaag zijn er natuurlijk toch heel veel details ook naar buiten gekomen. Nou ja, mensen hebben het er best moeilijk mee. En uh, dat, dat merk je, omdat er toch natuurlijk nieuwe informatie naar boven komt die, uh, die pijnlijk is. Uh, en, maar het is, uh, dat heeft u ook kunnen zien, het is hier uh, vrij rustig. Uh, en ik denk dat dat een goed teken is. Dat betekent dat het dorp gewoon uh, op een andere manier uh, met elkaar uh, in gesprek is op dit moment. Daar ben ik van overtuigd dat dat dan gewoon bij mensen thuis is. Of, uh, want het leeft wel? Het leeft absoluut, daar ben ik, uh, ben ik heel erg van overtuigd. En uh, we hebben deze mogelijkheid geboden. Uh, dat is goed geweest. En, uh, wat is daar goed aan? Wat, is, wat heeft opgeleverd? Nou, het opgeleverd? Het hoeft niks op te leveren. We hebben gezegd, wij bieden mensen de mogelijkheid om te praten met professionals, met de dominee, met slachtofferhulp. Als ze daar behoefte aan hebben. Nou, en die mensen die daar behoefte aan hebben, daar, daarvoor zijn we daar. Ja. Nou is er over twee weken uitspraak. Misschien nog een hoogroep, je weet het niet. Maar eh, kan het dorp het dan afsluiten, denkt u? Of blijft dit doorschudderen? Uh, nou, ik denk dat het, uh, dat het goed is als het dorp dit dan weer kan afsluiten. En het is ook gebleken dat in de periode uh, na augustus tot nu toe. Augustus het, werd het bekend, hè? Ja, in augustus werd dit allemaal bekend. Heeft het dorp ook gewoon de draad weer opgepakt. En het is nu even, komt het in alle, alle hevigheid op de mensen af. En ik verwacht dat, uh, dat het daarna ook weer rustig wordt. Want de mensen hier naar beter kunnen. Uh, wel hier goed mee omgaan. En dat was burgemeester Ravenstein van de gemeente Opsterland. Daar valt Nijbeets onder. Rienkamer eh, sprak met haar. Tijd voor de sport nu. Het wordt een belangrijke dag voor Barcelona en zijn middenvelden. Iniesta. Want de UEFA spreekt zich uit over een eventuele extra wedstrijd. Schorsing voor de voetballer. Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom moet Iniesta dan misschien nog een wedstrijd ja, aan de kant blijven? Ja, ja, ze speelde in de vorige ronde tegen de Oekraïne. Hij dacht in de eerste wedstrijd. Ik haal even een geel kaartje op. Geen afstand nemen. kreeg die gele kaart. Tweede wedstrijd geschorst. en dacht: dan kan met een schone, lijkeurig beginnen aan die halve finale tegen Real Madrid. Want ja. oh, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Nu zegt u even: ja, je hebt dat uh, expres gedaan. En uh, eventueel krijg je daarvoor een extra wedstrijdschorsing. Uh, dat zou vandaag, of, of dat wordt vandaag beslist. Er is een commissie die zich daarover buigt. Barcelona is onmiddellijk in protest gegaan. Uh, het zou nogal wat zijn hoor. Het is een van hun sterkspelers natuurlijk tegen Real Madrid. En pikant hierbij is dat uh, twee spelers van Real Madrid in de voorronde, tegen Ajax, ze eigenlijk zo ja. vernederden. Uh, zelfs via opdracht van uh, Morillo en hun keeper een gele kaart ophaalden. Ook daar bogen ze zich toen over. En toen kwamen ze uiteindelijk tot de fenomenale uitspraak... om een wedstrijd uh, voorwaardelijk daarbij te doen. Dus daar is niks gebeurd. Dus heel Barcelona weet dat wel. Dus de UEFA zit in een heel lastig pakket... om vandaag die Iniesta te schorsen. Dus uh, ja, ja, wie het weet mag het zeggen. Ik denk dat er wel weer een soort compromis uitkomt... en hij gewoon zal meedoen uiteindelijk tegen Real Madrid. Maar hoe controleer je Wat, uh, zoiets in ja. de toekomst? Het lijkt mij dat uh, de UEFA hier ook wel een beetje mee in in de maag zit. Want ja, ja, ja je wilt dit een... niet nog een keer. Ik, ik deel het uh, met je dat het een... Uh, ik snap nu even ook zo goed dat je, dat je ervan af wil dat mensen maar voor hè, denken... oh, je makkelijke tegenstander, ja. hup, even snel een kaartje bouwen. Het is een afschuwelijk gezicht. Maar je hebt ook gelijk, wie bewijst dat jij op dat moment... Uh, nou met welke overtreding of wat dan ook... Uh, opzettelijk een gele kaart haalt of niet. Dus, dat, dus als op het moment dat ze dit gaan, gaan inroepen, over zichzelf gaan afroepen... dan komen ze in een weerwaar terecht. Want dan moet je de intentie van iemand gaan meenemen in, ja. in, in, in een overtreding. Nou, het wordt wel heel lastig. Anderzijds snap ik ook dat er ergens een gevoel is van dit moet gestopt worden. Want dit is uh, geen reclame voor het voetbal, zeg maar. Dan moet je zwaarder straffen. Ja, twee, dat Twee worden. wedstrijden standaard. Ja. Dat je, ja, dat kan ook nog. Dat vinden ze. Er, er zal ongetwijfeld iets mee in beweging komen. Maar hoe? En ik denk nog niet vandaag. Ik verwacht een voorwaardelijkje vandaag weer. Goed, dan nog uh, Real-trainer. Want uh, Real, maar ja. uh, Real Barcelona, dat draait het de komende weken sowieso om. Het moeten nog vier, <laughs> ja. vier keer nog <laughs> ja, over, ja, nu nog drie. Ze hebben zaterdag Ede 1, 1 gespeeld. En ja. vanavond is de oh, nu nog finale drie. Okay. En dan de, de we komende wedstrijden in de Champions League. En uh, ja, het is onrustig hè, bij al die clubs. Ja, Mourinho dan. Die heeft dan nu weer... Ja, uitgehaald naar de eerste ja. voorzitter van Riel. Wat, ja. wat heeft hij gezegd? Die Stefano, die, die is groter dan Real Madrid zelf, die heeft vijf Europa Cups met Real gewonnen en in alle finales gescoord. Die zei, ja, met dit angsthazenvoetbal wordt het helemaal niks, is afschuwelijk wat die man doet. Mourinho krijgt vaak eh, wat te horen over zijn tactiek. Nou, Mourinho heeft wel fijntjes gereageerd, want die heeft gezegd, die Stefano heeft meer voor Real Madrid betekend dan ik ooit zou kunnen betekenen. Dus daarmee heeft hij hem in ere gelaten. Ja. Overigens, zei hij er heel mooi bij, ben ik de coach en hij de voorzitter. Kortom, ik ga daarover. Mourinho ligt een beetje onder vuur overal waar hij is. Hij had altijd... De meest fantastische resultaten, de manier waarop vindt men niet altijd even mooi. Verhaal is overigens al dat hij al zijn, aan zijn laatste weken in Spanje bezig is. En dat hij wat het ook allemaal oplevert, uiteindelijk weer naar Engeland wil. Maar goed, dat is het grote spel. Uh, maar Mourinho is wel de meest succesvolle coach van de laatste jaren. Het is niet altijd langs de mooiste weg. Dus het zal wel uh, een beetje verdedigend voetbal worden. Barça valt aan, Real verdedigt. We gaan ja. het zien. Ze kunnen misschien wel niet anders, top. Ik denk ook dat ze weinig andere keuze hebben, ja. Tot morgen. Joy. Wij gaan weer naar Joris van de Kerkhof. Het is kwart voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Joris, um, ja, we hebben het vanochtend over natuurbeheer en het gebruik van schapen daarbij. Worden die, die kuddes, die schapen, nou bedreigd door de voorgenomen bezuinigingen op het natuurbeheer? Deze niet. Deze worden, worden, worden niet bedreigd. Althans, niet rechtstreeks door degene die de, die de basis van de, van de schapen... die zet ze hier gewoon neer, die schapen. Die zijn aan het grazen om, van, van, van waar hier bomen stonden en planten stonden... om daar uiteindelijk weer, weer stuifstand van te maken. Maar het natuurmonument die de schapen inhuurt... die wil ze... Hoe, hoeveel weken per jaar wil je ze hier laten grazen? Uiteindelijk willen ze 26 weken per jaar laten grazen... En... Ja, dan hopen we dat we met 300 schapen genoeg hebben. Dat is een beetje afhankelijk ook van hoe de begroeiing zich uh, gaat ontwikkelen. En hoeveel, hoeveel weken uh, hebt, u, hebt u schapengeld? Ja, we, we hebben vanuit het Nationaal Park maar acht weken schapengeld. En we proberen dit jaar in ieder geval zoveel inkomsten binnen te krijgen... dat we ze 14 weken hier aan het werk kunnen houden. En het leuke is dat de mensen hier dus ook straks rond de zomer de schapen ook kunnen zien lopen... Ja, nu ook al, hè? Ja, nu ook. Maar weet je wat het is met die schapen? Je moet ook heel goed kijken van uh, waar kunnen ze lopen... want er broeden hier ook allerlei vogels als nachtzwaluw, boomleverik. Dus er zijn gebieden waar ze in het broedseizoen dan weer weg moeten zijn. Ik pakte net uw verrekijker erbij en zei... Toen dacht ik, waar heeft dit nou over? Kijk daar, Peter Theers. Ik denk, nou, dat is een mooi bijzondere vogel, maar dat zijn... Nee, dat zijn postduiven die, oh, die hebben ze het. hier ook. Die vlogen hierover. Maar het is wel grappig, zoals we nu rondlopen... dat de boompieper eh, is hier... of hoor je nu overal van die... Solitaire bomen, hè, die dode bomen die er nog staan. Want die bomen hebben jullie wel laten staan. Ja. Alles is gekapt hier, of een, deel is ge een belangrijk deel is gekapt om het zand terug te krijgen. Maar er zijn nog wat boompjes voor die boompiepers. Ja, voor de boompieper en uh, ook voor de nachtsvaluwe. Uh, en dode bomen waar spechtengaten in zitten. Uh, daar zagen we net een boomklevertje in zitten. Dus zo hebben die bomen nog een, een, toch een belangrijke functie. En het voordeel is, die dode bomen zaai je zich niet uit. Nee, dat is, dat is waar. Nou ja, dus al die, al die vogels en dan ook nog... BTT'ers en nijlganzen natuurlijk, die overkomen. De Britten die zijn iets aan het ontplooien, zo heet dat in Defensie Kringen, in Libië. Militaire voeten aan de grond dus. Zei de VN-resolutie daar niet iets over? Gaan we zo over spreken met Frank van Kappen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Er staat nu zo'n 120 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio Rotterdam. Maar op de A1 Amsterdam Amersfoort loopt het ook vast door een ongeluk. Tussen Laren en Eembrugge, drie kilometer file. En dan op de A15 Rotterdam Gorkum, tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht Oost... acht kilometer door een kapotte vrachtwagen. De wiel is daarvan afgelopen, daarom is de rechterreis zo dicht... En verkeer vanuit Rotterdam in de richting van Gorkum... of verder richting Nijmegen kan het beste omrijden... door bij Rotterdam voor de A16 richting Breda te kiezen... en dan na de Moerdijkbrug voor de A59 langs Oosterhout. Op diezelfde A15 richting Rotterdam, dus de andere kant op... staat tussen Harningsveld-Giezendam en Sliedrecht-West 4 kilometer. En het is ook druk op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knopen De Baars en Oorschot 6 kilometer geeft veel vertraging... En er is vertraging op het spoor. Tussen Tilburg en Den Bosch rijden er helemaal geen treinen. Dat betekent een vertraging van meer dan een uur. En dit komt door een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten voor acht. Het schiet maar niet op in Libië. Ondanks de inzet van de NAVO lijkt Gaddafi relatief makkelijk stand te houden. De Britten hebben nu besloten om een aantal militairen naar Benghazi te sturen. Dus naar het oosten, het gebied van de opstandelingen. Het gaat om een man of twintig... Volgens de Britse minister van Defensie William Hague moeten zij mensenlevens gaan redden. En they will do that by helping the Libyan opposition with their organisational structures, with things like communications and logistics, how to coordinate humanitarian aid and medical supplies. Ja, de bedoeling is dus dat ze niet gaan vechten, ze gaan helpen, ze gaan adviseren, ze gaan de opstandelingen helpen met bijvoorbeeld de militaire organisatie op poten te zetten, met de communicatie en de logistiek. Laten nou, we over praten met Frank van Kappen, generaal-majoor buitendienst, VVD-Eerste Kamerlid en ook nog adviseur van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Meneer van Kappen, goedemorgen. Goedemorgen. Militair-strategisch, is dat een logische stap van de Britten? Ja, ik begrijp wel dat, uh, dat hoe langer hoe meer men nadenkt over uh, hoe men de situatie op de grond beter moet beïnvloeden. Want het is wel duidelijk dat uh, de inzet van alleen maar vliegtuigen... Uh, de situatie op de grond onvoldoende beïnvloedt en dat de rebellen steeds moeilijker krijgen. En dat uh, ja, het is een soort opmaat nadat men zich realiseert dat men ook op de grond allerlei dingen moet gaan doen. Als je dus het uh, tij nog wil keren. Dat hebben we ook in Kosovo gezien, hè, waar we ook heel lang alleen met vliegtuigen hebben geprobeerd om de zaak te stoppen. En op een gegeven moment toch uh, moesten overgaan tot de inzet van grondroepen. Ja, u zegt daar iets op de grond, uh, dat moet dus uiteindelijk, anders red je het niet. Hoe langer hoe meer uh, van de analisten die zich ermee bezighouden. Die, uh, die betwijfelen of je met alleen maar de inzet van vliegtuigen. Het tijd kan keren. Omdat Gaddafi, die heeft natuurlijk ook donders goed door. dat als je ja, in de open woestijn zit. Dan, dan ben je natuurlijk een makkelijk doelwit. en dan word je van, uh, van, van de aardbodem gevaagd door die vliegtuigen. Maar als je dus de frontlijn heel fluide is. en ja, rebellen en burgers. en uh, Gaddafi-soldaten lopen door elkaar heen. en dat zie je in stedelijke gebieden. ja, dan doe je niet zoveel met een, uh, met een vliegtuig. Dat is ontzettend lastig. Want als je dus, uh, het verkeerd doet, dan blaas je dus de, of de rebellen op. of misschien nog een hele hoop burgers. We hebben daar wel een aantal voorbeelden van gezien. Normaal gesproken is het ook pas echt effectief als je teams op de grond hebt... Hè? dat zijn nee. de Forward Air Control Parties of Tactical Air Control Parties van mensen die weten hoe je een vliegtuig op het doel moet praten... en die ook de, ook de radioapparatuur daarvoor hebben. Je kunt zich voorstellen, als je, als je dus geen mensen op de grond hebt... die je de doelen aanwijzen en je raast met 800 kilometer per uur over de woestijn... dat het verbond lastig is voor een vlieger. Ja, dat heeft weinig zin. Om in een situatie uh, te onderscheiden wie vriend en vijand is. Maar, meneer Verkappen, we moeten het dan ook even hebben over de resolutie. Want er is veel gezegd over die resolutie. Hij zou onduidelijk zijn, maar volgens mij was die over één ding in ieder geval wel duidelijk. Namelijk dat er geen soldatenlaarzen op de grond zouden zijn van uh, de coalitietroepen. Ja, hoe herent u dat? Een, ja, er staat dat een invasieleger niet is toegestaan. En dit uh, is wat anders? Ja, dit is, kijk, als je er naar gaat kijken, het is een hele beperkte manier van adviseren. Het zijn uh, militairen die dus worden verbonden aan de diplomatieke missie van de Engelsen in, uh, in, uh, in Benghazi. En die uh, niet, zich niet bezighouden met training, met opleiding... maar ook niet met advisering direct uh, tijdens de gevechten. Ze blijven dus echt op de achtergrond. Ze gaan ook in burgerkleding, hè, is de bedoeling, als ik. Ja, ze gaan in ik. burgerkleding ja. en, uh, ze, ze zijn echt uh, alleen maar adviseurs... Om hoe organiseer je zaken, hoe maak je verbinding... hoe zorg je dat je met elkaar kan praten, hoe uh, organiseer je de logistiek. Maar het is natuurlijk wel een opmaat tot... Uh, een, een duidelijk teken aan de wand dat men uh, hoe langer meer gaat nadenken en zich realiseert dat het uh, zonder inzet, uh, zonder, zonder dat je meer doet dan alleen maar vliegtuigen inzetten, dat Uw het niet is. U verwacht meer zelfs hierna nog? Nou, de druk wordt wel steeds groter. Ik, ik, uh, ik realiseer me natuurlijk ook dat andere landen in de NAVO daar absoluut helemaal niets voor voelen. Uh, die voelen er niets voor om weer verwikkeld te raken in nog een uh, conflict in een moslimland met uh, troepen op de grond waar je misschien twintig jaar aan vastzit. Maar je ziet dat met name de Engelsen en de Fransen zeggen... ja, maar het alternatief is als we niks doen... dan wordt dus die hele opstand die wordt uiteindelijk onder de voet gelopen door meneer Gaddafi. En dan blijven we zitten met meneer Gaddafi. Er is dus, dus een verschil in, in de NAVO van hoe ver je moet gaan... Om de, rebellen, om de rebellen te ondersteunen. Maar meneer Verkappen, Lara zegt het net... Ze, ze, ze lopen in burger, hebben geloof ik alleen een persoonlijk wapen dan bij zich... wat ze verder dan nog nodig hebben... dan krijgt het wel weer een heel hoog Brits 007-gehalte. Wat vindt u van zo'n aanpak? Moet je dan ook niet echt een militaire stuur? Ja, ik vind dat ook een beetje op het randje hoor. Want uh, het zijn natuurlijk militairen. En als militair moet je natuurlijk ook uh, ken, herkenbaar zijn. En als je dus in burger uh, rond gaat lopen, maar wel met een wapen... ja, dan kom je al heel dicht aan tegen... Van, ja, als je ooit opgepakt wordt door, uh, door, door Gaddafi-aanhangers... dan word je geheid beschuldigd van dat je een frank tireur bent. Ja. En dan val je dus niet onder... Uh, volgens hun interpretatie dan niet onder, het, uh, onder de conventie van Genève en het oorlogsrecht... En dan ga je uren tijd tegemoet. Dus ik zou, uh, ik zou ervoor pleiten als je militairen inzet, ook voor dit soort werk... dat je ze in ieder geval herkenbaar maakt als militair, en niet in een burgerpak laat rondlopen met een, uh, met een pistool in de broek. Nog even naar de luchtaanvallen, meneer Van Kappen. Want de opstandelingen klagen over de NAVO, dat doen ze al een tij tijd. Um, ze zouden veel meer luchtaanvallen willen zien. Zou daar niet vooral eerst mee begonnen moeten worden? Of gebeurt er al genoeg in dat opzicht? Um, ja, Er zitten twee kanten aan. Ik, ik, Zoals ik al eerder heb gezegd, ik denk niet dat je het met luchtaanvallen alleen oplost. Dat blijkt dus nu ook wel. En dat heeft te maken met het feit wat ik net zei. Als je met 800 km per uur voortraast, ja, wie is vriend, wie is vijand? Als je niemand op de grond hebt om je het juiste doel aan te wijzen, dan ben je niet zo erg effectief. Het tweede punt is dat als je gaat kijken naar de vliegtuigen van de NAVO die grondaanvallen mogen uitvoeren. Ja, er doen maar 14 landen van de 28 landen mee aan, aan, aan, aan deze luchtoperatie. 14 landen doen dus helemaal niks. En de 14 landen die wel wat doen, er zijn maar 7 landen daarvan die toegestaan hebben aan hun vliegers om grondaanvallen okay. aan te vallen. Ja, dus het zou wel opgevoerd moeten worden, zegt u? Ja, en je aan de andere hebt met kant. name ook andere types vliegtuigen nodig. De Amerikanen hebben zich teruggetrokken. Die, die spelen echt een rol op de achtergrond. En dat heeft natuurlijk te maken met interne politieke redenen in Amerika. En dat betekent dat je met name de E-10, de A-10, dat is een vliegtuig dat de Amerikanen hebben dat speciaal... Gemaakt en ontworpen is om, uh, om gronddoelen, gemechaniseerde eenheden te kunnen stoppen. Ja, die, die zijn teruggetrokken. Ja. En uh, ja, die hebben wij niet in Europa. Dus ook, het heeft ook te maken met het type vliegtuig. Goed. We gaan eerst maar eens kijken wat die Britten gaan doen daar uh, in Libië. Frank van Kappen, dank die ons uh, weer even te woord wilde staan. Tot de dienst. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Albert Drent, de teruggetreden directeur van het Hofnarretje, is van plan een nieuwe kindercrash te starten. Volgens de Telegraaf heeft hij die ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onder de naam Vlinderhof, Nieuwe Kinderdagverblijf, staat op hetzelfde adres ingeschreven als waarop tot voor kort het hofnarretje stond ingeschreven. Het correspondentieadres van Vlinderhof is Drentse woonadres. Justitie heeft inmiddels aangekondigd een onderzoek in te stellen, opnieuw naar de oud-directeur van het Hofnarretje. Op deze crash werkte Robert M., dat is de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak, onderzocht wordt of Drent goed toezicht heeft gehouden... in de periode dat Robert M. werkzaam was op de crash. Eigenaar van een scheepswerf in het Drentse De Punt... moet alsnog de cel in, meldt RTV Noord. Op de werf woedde drie jaar geleden een grote brand... waarbij drie brandweermannen om het leven kwamen. Eigenaar zou geknoeid hebben met zekeringen in de meterkast... in die stoppenkast ontstond later de brand. De werfeigenaar werd in september vorig jaar door het hof in Leeuwarden veroordeeld tot 12 maanden cel. Hij ging daartegen in cassatieberoep bij de Hoge Raad, maar heeft u toch besloten van de behandeling af te zien. De werfeigenaar is van plan een gratieverzoek in te dienen bij de koningin. Mocht dat geen succes hebben, dan probeert hij de straf thuis met een enkelband uit te zitten. Het wegbezuinigde defensiematerieel is moeilijk verkoopbaar, schrijft het FD. Volgens de krant heeft de tweedehands wapenmarkt te lijden onder de crisis. Verkopers bieden meer aan, terwijl kopers minder te besteden. Hebben. Slecht nieuws. Aangezien de opbrengst van de verkoop flink wat geld in het defensielaadje kan brengen. De afzetmarkt voor tweedehandswapens is volgens het FD klein. Enige potentiële klanten zijn andere regeringen. Maar ja, ook zij moeten voorsnijden. Het defensiebudget overal moet bezuinigd worden. Defensie laat tegenover het FD weten niet bij de pakkenier te zitten. Een woordvoerder spreekt de hoop uit dat de crisis er uiteindelijk voor me zorgt... dat juist de tweedehandswapens weer meer intrek raken. Ja, een Britse krant die independent heeft het ook over die Britse militairen... die naar Libië worden gestuurd stuurt. De kolonel, wiens naam niet genoemd wordt... een kolonel, wiens naam niet genoemd wordt... wordt gezien als een ijzervreter... en heeft zijn sporen wel verdiend in Afghanistan. Hij werd daar geprezen voor zijn moed en leiderschap... bij operaties in de provincie Helmand. Nou, in Libië, zo schrijft de Independent... moet deze kolonel de opstandelingen helpen... met het effectiever bestrijden van Gaddafi's troepen. Had het er net al even over. Hij leidt een team van twintig militaire adviseurs... die worden gestationeerd in het oosten in Benghazi. Het bolwerk van de opstandelingen. De politiek in Groot-Brittannië is verdeeld... over deze steun op de grond. Els Klottermans, de vrouw die in de zaak van de parachutemoord is veroordeeld tot 30 jaar cel... wil een boek schrijven over haar proces. Klottermans zou de parachute van haar liefdesrivalen gesaboteerd hebben. De vrouw kwam daardoor na een sprong om het leven. Volgens De Morgen heeft Klottermans een journalist gevraagd om te helpen bij het schrijven van het boek... en het zoeken van een uitgever. Klottermans zou er genoeg van hebben dat boeken, uh, boeken over dat proces verschijnen... zonder dat haar mening daarin naar voren komt. Zo na het journaal van 8 uur... praten wij met rechtspsycholoog Peter van Koppen. Hij is hoogleraar en dat gaat uiteraard over de zaak Millie Boelen... waar veel fout lijkt te zijn gegaan. En we spreken met uh, tolpa, Thomas Notemans, over de overname van SBS. Thuis leer je de wereld kennen. Op reis jezelf. De VPRO Bob den Uylprijs 2011. Mijn ogen gericht op de horizon. En de winnaar is...